Dit is al Megens met het NOS-journaal. De Duitse minister ontwikkelingssamenwerking de denkt dat het aantal bootvluchtelingen... dat via Italië Europa binnenkomt, dit jaar verdubbeld. Dat baseert hij op de groei van het aantal vluchtelingen in de eerste maanden van dit jaar. Dat zou volgens Muller betekenen dat er zeker 300.000 migranten via Italië naar Europa komen. In een interview in een Duitse krant pleit Muller ervoor... om de handelspositie van Noord-Afrikaanse landen te verbeteren... zodat er minder reden is voor de Afrikanen om naar Europa te vluchten.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 De samenwerkende hulporganisaties gaan ervan uit dat het eindbedrag nog verder oploopt, zijn namelijk nog steeds acties bezig en het rekeningnummer blijft voorlopig geopend. Ook vandaag ondervindt het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag hinder van de werkzaamheden aan de Schipholtunnel. Monteurs zijn nog steeds bezig met het vervangen van kabels die maandag schade opliepen door een brand. Er zijn maar twee van de zes rijstroken open. Rijkswaterstaat kan niet zeggen wanneer de tunnel weer helemaal open is.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 We gaan samen op de foto van je 1, 2, 3 bekeken. Beneven, en zandvoer met zo'n steek. Oh, alleen naar en ik. We gaan samen op de foto wat een wat een tiek. We gaan samen op de foto van je 1, 2, 3 bekeken. en met zo'n Op de foto, wat een lol en wat een geek. We gaan samen op de foto van je 1, 2, 3, 4. Uh, vandaag is de techniek in handen van Cosper Gurrensen De redactie hier was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Met de eindredactie Gerry Rutte. De koffie wordt ook gedaan door uh, Gert van Kuik en natuurlijk Gerrie Rutte. En de presentatie wordt gedaan door Irene de Jager. En Cor Draaien, Goedemorgen, Cor. Goedemorgen, iedereen. Wat hebben wij een mooi weer vandaag ja, voor we deze speciale dag. Naar, ja, we luisteren trouwens naar het nummer van Samson en Gert. Ja, uh, speciaal, de, hè? Samen op de foto. En het gaat over de, bur burgemeester. de burgemeester. precies. Daar hebben we straks meer over. Ja, Wat gaan we doen vandaag, Cor? Nou, we beginnen dus, zoals net al gezegd... met het kwartaalgesprek met meneer Meijer... de burgemeester van Zandvoort, die altijd... Uh, Ruim tijd krijgt bij ons om zijn verhaal even te doen. En daarna... Hebben we de tiende editie van de Secure Dat is met George Polman van de Rotary. Ja. Hebben we even een kleine pauze tot uh, na 11 uur. En dan komt Ruud Zandbergen praten van D66 over dat hij de... Of dat zij D66 de meeste stemmen hebben gekregen bij de landelijke verkiezingen. Daarna hebben we een interview met Roy van... Nee, Roy Dongen, Ruud Kuik en Maria van Druten. En dat gaat over de onveiligheid in de Leisterstraat. En uh, als laatste onderwerp hebben we iets. Ja, dat is uh, de nieuwe expositie in het Zandvoorts Museum. This is China met Rick Schipper en van Galerie uh, Kunstbroeders. Maar goed, eerst uh, meneer Meijer. Meneer Meijer. Van harte welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. U bent geen onbekende hier. mensen aan de tafel zijn nu ook niet onbekend. Dus het is een gemoedelijk <laughs> nee. gesprek waarschijnlijk. Goedemorgen, ook luisteraars thuis. En met deze introductie kan ik alleen maar glimlachen. Zeker als de zon mij tegemoet schijnt in ons mooie dorp. Nou, bij ons schijnt hij in de rug. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, dat is voor de luisteraars thuis de situering van de tafel. Ja, nee, precies. Het is ja, U kunt trouwens kijken via Facebook, via Casper Geurensen. Daar zijn we live. Wij zijn niet te zien, maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar de burgemeester is wel in beeld. Dus als je zin hebt om live radio te kijken, dan ga je naar Casper op Facebook. Meneer Meijer, bent u tevreden over de laatste drie maanden? Meer dan. Kijk, dat is mooi. Dat is een mooi antwoord, hè? Ja. ja. En het, het komt er onmiddellijk uit. Dus ik ben nu even aan het uh, doordenken waardoor dat komt. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar een, uh, een stevige bestuurlijke crisis gehad. En uh, ik realiseer me als geen ander dat de wereld gewoon verder gaat. En onze inwoners ook gewoon verder gaan. Maar het bestuur aan orde op zaken moet stellen. En dat is volgens mij ook gebeurd. En wat je nu ziet is dat de, de dynamiek in dat bestuurlijk leven weer op gang komt, tempo komt. Want dat is van belang, want wij dienen de samenleving uiteindelijk. Dus als het daar te lang stokt en schort... dan gaat dat effect hebben op de samenleving. En dat vind ik een ongewenst effect. Dus ik, ik ben heel tevreden. Maar vooral ook tevreden over wat je ziet in die samenleving. En uh, ik geloof niet dat iemand de toekomst kan voorspellen. Maar ik denk toch dat ik uh, in mijn nieuwjaarspeech... met de kernthema's optimisme en realisme... Een, uh, een goede snaar heb geraakt. Want ik krijg het ook gewoon terug en ik zie het ook terug. En dat stemt mij in ieder geval tot volle tevredenheid. Optimisme zit er wel in, hè, bij u? u blijft uh, positief tot in mijn tenen. <lacht> <lacht> maar wel met gezond realisme, dat hoort erbij... Ja. En ik, ik, ik, ik hoor het ook terug aan mensen. Dat, dat mensen dat zelf ook belangrijk vinden. Ja, ik hoor vaak dat de zon iedere dag opkomt en iedere dag ondergaat. En soms zijn er wolken. Hm. En dan... Ja, bij mij schijnt altijd de zon, maar soms vind ik hem niet. En dan weet ik dat ik in mezelf kan gaan zoeken waar is dat zonnetje. Ja, ja En sommige mensen zeggen dan wel eens in het negatieve context dan... ja, donkere wolken pakken zich samen boven Zandvoort. Maar ze ja. gaan uiteindelijk allemaal weer weg. Ja, dat is het, zeker het leuke van een kustdorp. Hier is altijd beweging, dus ook in de lucht. Dus er komt altijd weer zon. Ja. En dat, is, dat is ook, uh, een, het staat denk ik ook voor uh, hoe je in het leven staat. Um, ik had het er van de week met iemand anders over. En als je nieuwe dingen wilt doen uh, en uh, dingen wilt oppakken vanuit de samenleving... Ja, dan kun je gaan denken van oh, welke risico's zijn er of je gaat denken welke kansen zijn er die risico's komen we vanzelf tegen. Nou, natuurlijk moet je daar oog voor hebben. Maar wat je wilt uitstralen volgens mij... is dat je de kansen ziet en de mooie dingen. En daarmee krijg je energie op gang. En dat is wel in dit dorp iets wat echt fundamenteel aanwezig is... in al die vrijwilligers, al die inwoners en al die ondernemers. wordt bruist. Ja. Dat is het uh, zeker. Ja. Ik uh, had een ezelsbruggetje gemaakt met het liedje... dat we straks draaiden van uh, Samson en Gert samen op de foto... Dat was van, ja ik wil het niet over mijzelf hebben eigenlijk. Maar van de... Heel goed. We waren, elkaar, we waren bij elkaar op de foto. Dat was allemaal erg leuk. Dat zijn de leukere dingen ja. he, die, die dan gebeuren. Althans, ja. ik vind ze erg leuk. Ja, maar Het is ook bijzonder, want voor de luisteraars thuis, voor wie dat gemist hebben. De persoon die recht tegenover mij zit en die ik nu in zijn ogen kijk. Is geïnstalleerd tot buitengewoon raadslid van deze mooie gemeente. En dat zijn ook bijzondere momenten. Dat is niet een hamerslag. Nee, daar moet je ook bewust van zijn en bij stilstaan. Um, burgemeester, u heeft een aantal onderwerpen aangegeven waar u het uh, graag over wilt hebben. Dat zijn uh, leuke onderwerpen en uh, minder leuke onderwerpen. Ja. Ik weet ook dat het er niet echt van houdt als we ineens een onderwerp gaan aansnijden wat niet op de agenda staat. Nou, Dat mag wel hoor. Nee, serieus. Um, nou, dan is mijn vraag... Um, de zomer begint. Yep. Um, de burgemeester is toch een rol die vaak um, ja, publiek is. Uh. Die, als hij aanwezig is bij iets, dan is het meestal iets bijzonders. U doet dat dan nou toch al een tijdje. Vervelt dat dan nou nooit? Nee, nee. Uh, en die vraag is mij de laatste maanden al vaker gesteld. Um, en, en, en dat maakt dat ik steeds meer nadenk over van... waarom verveelt dat nou niet? Ja. Ik, en ik, ik denk het primaire antwoord is mensen. Ik ben niet iemand die tien keer hetzelfde wil doen. Daar ken ik mezelf goed genoeg voor... om naar de derde of de vierde keer dan word ik kriegel. Dan gaat het Ook bij mij irriteren. Ook allergisch voor sleur dus. Ja, ja. dus dat zit in mezelf. Dus dat moet ik goed bewaken dat ik dat dan niet ga uitstralen. En ik merk dat ik tien keer hetzelfde... dus bijvoorbeeld een onderscheiding met mensen niet hetzelfde vind omdat die mensen anders zijn. En je de dynamiek daarin anders zoekt. Tien keer een school bezoeken, een basisschool, is steeds weer anders. Omdat die kinderen anders zijn. Tien keer naar een voorstelling van de Wurf is elke keer weer anders. Omdat je daar andere mensen ontmoet, maar ook een andere energie vanaf dat podium ziet. Ja, en dat is ook vaak een ander stuk. En het is een ander stuk, <laughs> noem het allemaal maar op. En tien keer een raadsvergadering om die vergelijking is ook elke keer weer anders. En dat is ook, um, hoe zit je daar als voorzitter in of als burgervader? Um, welke dynamiek wil je eraan gaan? Dat zijn steeds keuzes. En ik, ik vind het wel een stukje mijn verantwoordelijkheid... dat ik daar het, het voorsignaal geef. En dan kom je weer op dat optimisme en realisme aan. En, en natuurlijk vind ik het ook wel eens niet leuk... als ik weer een bak gal over me heen krijg... of anderen die dat echt niet verdienen via de sociale media. En dan kijk, dan laat ik me informeren... maar dan zie ik op sociale media dat daar 90, 95 procent... gewoon realisme en optimisme is. Ja. Dus dan denk ik, ah ja, kennelijk moet dat weer. Het zij zo. Is niet leuk. Ik ben echt niet gek. Ik ben ook een mens. Maar ik plaats dat wel in het grotere geheel. En dat houdt mij fris, gezond, optimistisch... en met plezier uh, deze samenleving steeds weer ingaand. Ja, ik heb u nooit zien reageren op een uh, uiting van iemand... <laughs> op social media. Dat doet ik, u trouwens ik, goed. Ik bel wel eens iemand. Want dat is mijn manier van communiceren. Okay. En ik spreek wel eens iemand, aan. Ja. Ik denk dat dat ook verstandiger is in de ja. positie als burgemeester. Eh. Uh. Ja, er wordt ook wel eens een appel op mij gedaan... om dat ook via sociale media zichtbaar te maken. Ja. Nou, daar, daar, misschien gaat dat dit jaar veranderen. Uh, alleen, ik vind dat wat ingewikkeld om via een sociale mediatechniek... ook uh, die vorm van emotie die er altijd in zit... op een juiste wijze te adresseren. Mensen kunnen dat ook ja. uh, dan op een andere manier interpreteren. dat is het gevaar. Absoluut. En, ja. en dat heeft ook iets van hoe, hoe welwillend sta je naar elkaar. Ja. Uh, alle opmerkingen, ook van mijn kant... Alle stukken zijn altijd op verschillende manieren te interpreteren. Maar mijn eerste vraag is altijd: wat is uw bedoeling? Wat wilt u? Want met een goede vraag kom je vaak dichter bij het doel. Ja. En nou, en vaak stekt er wat achter. Er dus zijn mensen zijn al ontevreden. of zijn gelukkig met iets waar ze ja, lang mee zitten. En daarom helpt zo'n open vraag. In plaats van dat ik er op sociale media ga ja. uitleggen waarom ja. het fout is. Ja, ik, ik denk Dan bereik je ja. elkaar dus niet. Ja. ja. En je ziet ze ook niet uh, inspreken bij een uh, commissievergadering? Nee. Ja, en, en, en dat is de kunst steeds weer. Dat je vanuit verschillende lagen van de samenleving... of je nu bij ZFM uh, vrijwilliger bent of bij de gemeente werkt... maar dat we wel elkaar een beetje die ruimte geven. Dat doet u goed. Dank. Binnenkort uh, de tiende editie van de Securum. Ja. Je loopt zelf ook mee? Nee. <laughs> en ik, nou, ik ook niet baal wil. als een stekker. Ja, dat heeft wel een reden geloof ik hè? Ja, ik heb een uh, stevige knieblessure. Ik, uh, ik was namelijk in training voor de eerste halve marathon van Zandvoort. Oh. En een week of drie geleden begon die blessure op te spelen. Vervolgens heb ik geprobeerd met fysiotherapie die uh, binnen de perken te houden. Maar het gaat gewoon niet. Dus... Uh, ik ben wel iemand die als ik een goed advies krijg, dan ga ik daar uh, echt wel goed over nadenken. Dus ik heb maar besloten om en niet de halve marathon te lopen en niet de twaalf. Dus met pijn in het hart uh, kijk ik nu naar buiten en zie ik de weersvoorspelling en uh, het enthousiasme wat er gaat komen dit weekend. Magoge weer. Ja, dus ik, ik ga wel uh, aanwezig zijn. Bij de finish? Uh, bij de finish, <laughs> bij de start, tussendoor. Ik ga even de dorp in, uh, dus daar wel van genieten. Maar als je zelf meeloopt, dat is toch weer een heel andere beleven. Ja, Dus ja, zeker. Eh, het is gewoon echt balen. Ja, ik kan nooit meelopen. Ik heb ook ja. uh, al jaren last van een knie. Maar ja, goed. Mee, mee, uh, mee, uh, voelen is ook al uh, een heel goede emotie, <laughs> vind ik, persoonlijk. Ja, dat is het ook. En het is natuurlijk de tiende keer, hè? Ja. Uh, en Lod dat is een prestatie. He? want het is een evenement uh, ja. van de eerste orde. Ik ben ook benieuwd uh, hoeveel mensen nu gaan meelopen. Want we zijn eigenlijk uh, elk jaar, de laatste paar jaar, nog weer wat gestegen in aantallen. Ja. Dus misschien is het een mooie ambitie om eens te kijken... of we in de komende jaren naar 20.000 lopers kunnen komen. Ik heb daar overigens gisteren bij lunch, Zandvoort lunch nog wat over gezegd... omdat in, de, in het krantje staat dat er minder entertainment is rondom het circuit. Ja. Daar heb ik Ben over gesproken en die zei van iedereen is benaderd. Hè? Alle mensen in, in de Haltenstraat hebben een, een bericht gekregen... van jongens, willen jullie wat gaan doen? Nou, er zijn een aantal ondernemers die dat opgepakt hebben en daar een gehoor gegeven... middels muziek of andere activiteiten. Maar er zijn eigenlijk te weinig mensen die daarop gereageerd hebben. Want het is toch een gemiste kans. Ja. Want hoe, kun je, hoe mooi kun je geen reclame maken op een dag... dat er zoveel mensen voorbij lopen en je kunt folders uitdelen... Je, je, je kunt jezelf op de kaart zetten, je kunt een leuke actie aangeven... en dat gebeurt dan niet. Hoe slaapt men een beetje in de Halterstraat? Um, nee, dat geloof ik niet. Um, want ik denk dat de samenwerking in de Haltestraat best wel uh, op een goed niveau inmiddels is. Dus het heeft mij ook wat verrast, dat signaal. En ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om dat gewoon eens na te vragen. Maar ik, ook dat ga ik vandaag en morgen gewoon bekijken. Ja. Uh, maar som, dan... Soms heb je toch nog hm. dat mensen op het laatste gewoon allerlei dingen uit de grond stampen. Dat hoort wel ja, bij de Ja, dat kan ook. Dat kan is ook. Waar. Ja. Um, ik, ik, dus ik ben benieuwd. Ik heb daar iets over gehoord. Ik mm -hmm. weet niet of dat waar is. Maar er stond ergens een, een bericht dat uh, ondernemers, onder andere in de Haltestraat, moeten de eerste 26 dagen van de maand werken voor de huur. En daarna hebben ze hun geld verdiend. Ja. Maar, dat, maar we zitten nu toch op dag 26 ja. al? Dat weet ik. Maar... <laughs> euh, de voorgaande maanden waren natuurlijk niet zo geweldig. En het, het is gewoon een geldkwestie. Ja, maar dan is het en toch er... juist... dan is het toch juist een impuls om te zeggen... van nou, ja. we, we trekken er nog even wat aan... en, en je, je kunt zoveel bereiken in zo'n straat. Ik hoor mevrouw De Jager ook in kansen denken. Net als ik. Maar dan gaan we even terug in het, uh, in het intro van dit gesprek. Uh, en natuurlijk is het zo dat je in de wintermaanden... ja, dan is het allemaal net wat dunner in de omzet. Dat is volstrekt helder. En... Als het goed is, heb je in het vorige seizoen daar een buffer voor opgebouwd. Dat vind ik ook verantwoord ondernemerschap. Ik snap ook echt dat dat soms wikken en wegen voor mensen is. Maar daarom zei ik, vaak komt het wel op het laatste moment. Want het is natuurlijk wel een mooie kans om Zandvoort ook als sfeervol gezellig dorp neer te zetten. Ja. Zeker. Helemaal mee eens. Maar... Ook. Er zijn in ieder geval een aantal fantastische dingen. Vieren en uh, anders heeft wat. Lauren Hardy die trouwens niet vermeld is in het krantje. Maar die zeker dus ook uh, muziek heeft. Waar Wim Mendel van uh, gisteravond en uh, morgen. Weer op een hoogwerker uh, de boel gaat oppeppen. En ja. aanmoedigen. Dat is toch wel weer uh, super vind ik. Uh. Ja. En de rest ja. Het, het nou, al, en, en, en, en het en weer. Hè, dat en het natuurlijk weer ook is wel, belangrijk. Ja. En als je daar loopt. Is ook gewoon door het dorp heen. Is dat er mensen staan. En die mensen zijn allemaal enthousiast. Of ze je nou kennen of niet. Ja. Ik, ik word dan iets sneller herkend, maar mijn ervaring is dat ze eigenlijk voor iedereen klappen en juichen. Ja. En dat is ja, ontzettend dat... leuk om daar tussendoor te lopen. Dat is het frappante als je bijvoorbeeld naar een voetbalstadion gaat, heb je partijen die tegen elkaar zijn. Hè? Ja. Zo, nee, en, hier en hier is gewoon hier iedereen is voor. Nee. Hier ja, is het ja. één partij. Dat er worden hetzelfde. gewoon ruim 7000 bloemen uitgedeeld, dan, hè? Hoe vind Precies. je dat? Nou. Dat is toch super? Ja. Ja. En, en dat is, dat is ook wat, wat die lopers gewoon erg waarderen. Dat hoor je ook als je daar loopt. Dat mensen daar uh, een beleving bij hebben. Ja. En ook op het circuit als ze daar lopen. Gewoon, ja, dat is toch wel heel bijzonder dat je daar loopt. Waar normaal auto's uh, brullen en gieren en uh, bochten spinnen. En maximaal ja. stappen rijdt. Ja. Ja, die komt weer, dus uh, daar zijn we blij mee. Um, om de break even uh, aan te geven, we, we gaan even een plaatje draaien en daarna gaan we verder met het uh, gesprek. Zeg ik dan Heeft niemand aan niet pils gezien Ik lust er wel een stuk of tien Mama hoor is mijn pils dan En dat was normaal met het nummer Mama hoor is mijn pils En dat is even meteen een ezelsbruggetje Naar een andere feestelijke gebeurtenis die van de week is uh, gedaan Ik zag een heel leuk filmpje van u op uh, internet staan Bier drinken als burgemeester, omdat het een nieuw biertje is. Ja, er zijn maar weinig mensen die betaald worden om bier te drinken. Dat wil ik zeggen, ja. <laughs> ik Hoe zeg smaakt? het maar even uh, plagerecht. Nee, het smaakte goed. Het was echt uh, verrassend. Het uh, hop, wat nu verkrijgbaar is in uh, een groot aantal horecazaken. Zowel op de tap, heb ik begrepen, als in het flesje. En uh, in de kantine van het raadhuis konden we ook een doosje bemachtigen. Zo, uh, ik, ik, en ik ben niet de enige die echt verrast was door de kwaliteit. Want het werd natuurlijk door een groot aantal mensen geprobeerd. Maar ik denk wel dat het een, een hit gaat worden in Zandvoort. En dit is ook een voorbeeld van creatief ondernemerschap. Ja. Een paar mensen die de koppen bij elkaar steken en denken van ja, daar gaan we wat van maken. Allemaal lokale mensen. Het wordt natuurlijk bij het elders in het uiltje gebrouwen. Maar er zijn al verdere plannen voor de toekomst om als dit gaat lopen ook naar Zandvoort te halen. Dus daarvan denk ik van, nou, weer zo'n uitstekend voorbeeld. Slim, creatief, toepassen en gewoon doen. Yeah. Hoe mooi is het niet als je dat kan uitzetten op het strand en in ja. het hele dorp. En nou ja, voorlopig is het natuurlijk alleen maar bestemd voor de horeca. Hè? Ja. Want ze al, waren zaterdag bij ons. Uh, had ik al gevraagd van, uh, kunnen we dat dan ook in de winkel uh, kopen? Want er zijn natuurlijk toch mensen die niet, uh, zeg maar, uh, in de horeca uh, hun vertoef uh, vinden. Zeker. En die dat dan thuis uh, willen doen. Maar uh, dat, dat moet nog even wachten, heb ik begrepen. Ja, de, de, soms zit de verleiding ook in de begrenzing. Ja. <lacht> ja, ja. Oh. Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe het smaakt. Ik ben ook gek op speciaal bieren. Dit zal een, uh, hopelijk een, uh, een lange, lange tijd zijn. Oh, het is, het is wat, als ik hem beschrijf. Het is wat steviger dan een, het, het, het bekende pilsje. Dus de Heineken, Gros en uh, Jupilair varianten. Um, hij is wat steviger qua smaak. Hij is ook wat donkerder van kleur. Maar um, hij is niet zo zwaar als bijvoorbeeld een trippel. Of uh, dat soort Belgische varianten. Hm. Ja, ja. Dus ja, maar, ja dat vind ik want die vind ik best pittig hoor voor een niet bier drinker, als je dan ja. zo'n biertje neemt die zakt onmiddellijk naar je knieën en dan denk ik zo ben ja. klaar nee, maar dat klopt voor zo'n lichtgewicht als ja. ik uh, <lacht> <lacht> daar herken ik dat gevoel ik kan wat meer hebben ja. Ik ben je niet zo bent licht licht ook geweest. iets groter hoor dus, uh... <lacht> um, van het zandvoss biertje maak ik even een sprongetje naar een uh, ander uh, onderwerp wat u op uh, de lijst had gegeven het holocaustmonument. Ja. Um, hoe gaat dat? Hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk dat het uh, nu eigenlijk wordt gedaan? Nou, er is landelijk al heel lang uh, een grote groep mensen actief om een nationaal holocaustmonument te maken. Waarin het streven is om alle namen van slachtoffers die zijn overleden en niet meer teruggekeerd in Nederland daarop te plaatsen. ja. En daar zijn ze inmiddels zover dat dat in Amsterdam gerealiseerd gaat worden. En uh, kijk, het, het realiseren enerzijds, maar ook het naar de toekomst eeuwig ja. onderhouden. Want ja, dat, dat is, is gedachte het. gedachte hè. Hè, wat, ja. wat in het verleden is gebeurd op een zodanige impact, impact en ernst... dat wil je eigenlijk vereeuwigen naar de toekomst, zodat dat blijft voortleven. Uh, dat vraagt nog wel een extra financiering. En een van de gedachten is dat je zo'n naam kunt adopteren. En een van onze inwoners die, uh, had gezien dat in een gemeente in de eimond Bevenwijk dat door de gemeente was uh, onderschreven. En die meldde zich bij ons. En toen hebben wij gezegd als college: van ja, dat vinden we een lovenswaardig initiatief. Wij gaan daar uh, vol achter staan. Dat betekent ook dat wij uh, financiële middelen gaan zoeken. En we hebben gezegd: we willen dan twee dingen. En daarvoor is er een comité in het leven geroepen. Ik zal straks even zeggen waar dat comité uit uit wie die bestaan. Het eerste is dat het comité zich buigt even over de lijst van namen, want je wilt dat dat zorgvuldig tot stand komt. Ja. En dat vind ik niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Maar dat vind ik echt de verantwoordelijkheid van de samenleving. Uh, dus daar gaan ze een advies over geven. Wie zijn dat? Uh, vooral de namen en de aantallen. En het tweede wat ik ze gevraagd heb, ik vind het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uh, dus kom met ideeën hoe we vanuit de samenleving ook die uh, gedachten als van een naam of een familie kunnen ondersteunen... en elkaar kunnen versterken. Dus dat we gezamenlijk op een bepaald moment zeggen... dat is het totaalbedrag, die personen. En natuurlijk uh, heb ik daar gezegd van... ja, uh, wij geven niet aan dit is voor ons het max. Nee, we geven aan wij gaan er vol achter staan. Want ik heb het vertrouwen erin dat dat gezamenlijk tot een goed resultaat komt. En dat comité bestaat uit Linda Klewitsch, Die uh, werkt in Zandvoort... Uh, ik weet niet of ze hier woont, maar ze werkt hier wel over het langer. Zij zit ook in het Nationaal Holocaust uh, Monument uh, bestuur. Daar zit in Teresa Mok, een inwonster e van ons. Volk het Bloemen zit daarin. Uh, vanuit zijn besef voor historie en uh, beleving van het dorp. En tot slot zit er in Paul Olieslagers vanuit het genootschap uit Zandvoort. Nou, en die vier hebben gezegd, ja, daar gaan we aan meewerken. En wij komen met een advies. Uh, en dat gaat zich allemaal dit jaar realiseren. Ja. Zou de, zou, is er al een plek bekend waar dat dan eventueel zou kunnen komen? Ja, die plek is bekend. Het uh, mm. ja. is in Amsterdam. Ik ben even de locatie kwijt. Maar als je, als je googelt op uh, Nationaal Holocaust uh, Monument. Dan, vind je op, dan kom je op de website van de, van de stichting die dat gaat uh, allemaal regelt. En dan zie je ook de locatie. Maar dat betekent, als ik denk aan... Het adopteren van een naam. Aan wat voor bedragen moet je dan denken? Um, je kunt de, de naam adopteren voor 50 euro. En dat is eenmalig. Nou, dat ja. is toch heel bijzonder. Ja, dat is het ook. En Daarom dan... zeiden wij ook gelijk van dit is een goed initiatief. Ah, ja. Want op deze manier realiseer je dat het er komt... maar je realiseert ook dat het er eeuwig blijft. En dat is steeds weer... Uh, die beleving en dat gevoel... Uh, met die waardering daarvoor. Die je in balans houdt. En dan is het de bedoeling dat mensen uit Zandvoort... dan een naam adopteren die daar een bepaalde familieband mee hebben? Of gewoon mensen die dat niet hebben? Of Iedereen gemeente... mag dat doen. Iedereen, vind ik, die een warm hart heeft... voor deze gedachten. En voor wat er is gebeurd. En die eigenlijk dat voor wil laten leven. Maar dat, dat zijn nogal wat namen? Um, ja en nee. Uh, ik, ik, ik denk dat het er tussen de drie en de 400 zijn. Maar dat is een voorzichtige schatting. Het zouden er meer kunnen zijn. En dan meer. praat je alleen maar over mensen uit Zandvoort, hè? Ja, wij praten alleen maar over de mensen die in Zandvoort hebben gewoond, hier zijn gedeporteerd en niet levend zijn teruggekomen. Ja, oké. Okay. En wat is dan de reden dat dat in Amsterdam komt en niet in Zandvoort? Ik weet helemaal niet ja. Ik, ik denk dat dat te maken heeft met uh, de stichting zelf die dat organiseert. Ja, Ik, uh, ik denk dat Amsterdam toch van oudsher volgens mij... Uh, de dus stad is waar de meeste Joodse mensen altijd hebben gewoond, gewerkt en geleefd. gedeporteerd ook. Uh, en dus ook zijn uh, gedeporteerd daaruit. Uh, je ziet in Amsterdam ook uh, in een aantal uh, wijken en straten... Die, die, die hele markante Joodse kenmerken nog steeds terug. Volgens mij is dat ook nog steeds zo, die diamantindustrie die daar zit... Uh, dat zijn, uh, volgens mij is Amsterdam eigenlijk de basis uh, voor Nederland. En natuurlijk, ja, uh, je kunt het mooi vinden of niet mooi vinden. Maar Amsterdam is wel een wereldspeler. Waarin je ook een soort podium wilt hebben voor dit soort gebaren naar de toekomst. Ja, maar ja en daar, daar zijn gedachten. natuurlijk ook de meeste ja. mensen... zeg maar, van buiten Nederland... die, ja. uh, die daar uh, ook... Uh, zeg maar, naartoe kunnen gaan. En dan daar stil kunnen staan... bij ja. dat wat ja. er gebeurd is. Ja. Ik, ik heb gewerkt uh, in de Kerkstraat. Uh, dat is uh, bij Artes En daar zaten al die diamantairs, uh, die hadden daar hun werkplaatsen. Ja. Daar tegenover zit, uh, of zat het bejaardenhuis... Uh, Bachelom. De oude ja. Joodse invaliden. Zoals dat, dat vroeger noemden ze dat de Joodse invaliden is dat Bachelome gedoopt. Daar heb ik gewerkt. Dat was heel bijzonder uh, ook. Uh, uh, dus ik, ik kan me dat ook wel voorstellen. Weet je? Dus Amsterdam is inderdaad wel de stad zeg maar, waar heel veel mensen die historie uh, hebben. Ja, en, en dat komt bij wij uh, zijn onderdeel van de metropool Amsterdam. Het is dus ja. ook een beetje van ons. Ja, dat is dan weer dubbel. Er zijn een hoop mensen die hebben een hekel aan die naam metropoolregio. Terwijl dit een dorp is. Ja. En de realiteit is dat we onderdeel zijn van Nederland... en van Europa en van de wereld. Zijn we, en we, moeten, zijn we nou een dorp of zijn we een stad? Uh, ik ben er trots op, als ik dat mag zeggen als inwoner van deze gemeente... dat wij een dorp zijn. En dat heeft over beleving en sfeer te maken. Dat heeft vooral met mensen te maken. Dat wij soms exploderen naar een stad in de zomer... met 100.000 tot 150.000 mensen op ons strand en in het dorp. Dat is prima. Daar kunnen wij mee omgaan. Ja. En die beleving van het dorp zit in die mensen. En dat blijft. Ongeacht welke naam je er vanwege verleiding van anderen om hier te komen. Want dat is ons inkomen, dat zijn onze voorzieningen. Die moet en je blijven onderhouden. Ons dat blijft ons dorp. Ja. Maar dat zit hem in die mensen, die vriendelijkheid. Dat makkelijke, dat toegankelijke. En natuurlijk ook soms dat knorrige, dat snap ik ook wel. <laughs> Zandvoorts eigen. Ja, hè, dat er zijn er mensen die zijn bang dat de metro... <laughs> straks wordt doorgetrokken door Zandvoort. Dus, uh, ja, zandvoort. hartstikke mooi. Maar je kunt dat positief als kijkt, zien. Als je kijkt naar uh, over 10, 20 jaar... Uh, wereldwijd... wat er met uh, metropolen gebeurt... dan zie je dat daar een magneetfunctie blijft. Dat kunnen we allemaal goed vinden of niet goed vinden. De kunst is dat we dat zien... en dat we daarop reageren en mee omgaan... om dingen in goede banen te leiden. Ja. Want anders gaat het echt knellen. Op ongewenste punten. En dan hebben mensen er echt last van. Dat zou mij veel meer zorgen baren. Ja, ja. En als op het station Amsterdam een bordje komt Amsterdam Beach dan denk ik dat dat heel goed is. Want de Zandvoorters weten echt wel wat Zandvoort ligt. Maar de gemiddelde toerist vindt dat toch lastiger. Nou ja, als dat op die manier duidelijk ja. wordt. Ik heb daar persoonlijk geen problemen mee. Ik vind het Als je het, daar meer prima. toeristen mee trekt. Ja, Alleen ja, toch er goed? Zijn sommige mensen die, die, die hebben ja. zoiets van. Ja, we gooien de naam Zandvoort te grabbel. Ja. Dat verdwijnt. Is maar. Maar goed. Alles, alles zal het is toch gewoon het? zo heten? Het, het is gemeente Zandvoort. Ja. ik. Ja. Maar er zijn toch mensen die zijn daar bang voor. Ja. ja, maar dan hebben we het weer over beren en kansen. <laughs> ja. Over uh, zorgen. En optimisme en realisme. En zolang de gemeente Zandvoort nog steeds aan het roer staat, beslist de gemeente Zandvoort ook over ja. de eigen naam en dat soort dingen. En die beslissing hebben we zelf genomen, want ja. die hebben we gekozen ja. als gemeente. Wat heb je te vertellen? We hebben klaar bij wel. Ja, dat gaat even. Jij ja, zit nu in de uitzending, dus uh, dat gaan we even niet doen. <laughs> <laughs> um, dat was het Holocaust-monument. Uh, Daar kunnen we al heel lang over praten, denk ik. Ja. En dat is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. In verband met. De feestavond, dorpskerk, zie ik hier staan. Hebben wij een dorpskerk? Ja. Jazeker. <laughs> ik wist niet dat die zo gedoemd werd. Nou, dat, uh, ook, ook dat is uh, wat je heel mooi ziet zien. Een beetje parallel aan de discussie Zandvoort-Amsterdam Beach. Um, in de. Uh, Nederlandse vormde protestantse kerk is afgelopen woensdagavond een feestavond gehouden ter herdenking van 500 jaar protestantisme de reformatie, er zijn allemaal verschillende woorden voor uh, en ik was er ook voor uitgenodigd om naast de twee geestelijke vaders, dat is dominee Teunat van der Linden die tot die kerkgemeenschap behoort en uh, pastoor Bart Putter was er ook en dat vind ik mooi dat zij beiden daar zijn dan mocht de burgervader ook uh, iets zeggen uh, en wat ik mooi vind aan die bijeenkomst is, als je dat uh, terugleest, in alle voorzichtigheid, hè, want dat is natuurlijk wat gedateerd, dan zie je dat daar 500 jaar geleden een beweging is ontstaan van mensen die op basis van ideologie, overtuiging, ik heb zelfs in, uh, gezegd, van bovenaf soms opgelegd, uh, dingen hebben gerealiseerd. En dat die beweging eigenlijk steeds voortgaat in de kerkgemeenschap, maar ook in de openbare gemeenschap. Zij het dat die soms tegendraad is. De gemeenten worden qua inwonersaantal steeds groter. En je ziet de kerkgemeenschappen in een aantal opzichten eh, verminderen. Maar dat is geen bedreiging. Nee, dat is steeds weer denken over wat bind je als gemeenschap. Of dat nou de openbare gemeenschap is of de kerkelijke gemeenschap. Steeds weer zoeken van waar ga je heen komen. Nou, een van die mogelijkheden zou kunnen zijn... is dat zo'n kerkgebouw... wat ten dienst naast van de kerkgemeenschap... misschien een bredere functie zou kunnen krijgen. Waarop je... Uh, ...vanuit de samenleving ook makkelijkere verbindingen gaat creëren. Nou, en wat er toen gebeurde is dat vanuit de historie... Want die kerk, op die locatie staat er eigenlijk al 500-600 jaar een kerk. Dat zie je aan hele oude schetsjes van Zandvoort. Ja. Dat hadden ze echt heel mooi weergegeven. Namen ze mee naar het heden. Dus de verbinding van Zandvoort en de kerk en de ontwikkeling daarin. Dat was gewoon een mooie bijeenkomst. En de kerk zat behoorlijk vol. Ja, Maar goed, die ecumenische gedachte hier in Zandvoort... die vind ik eigenlijk al heel goed. Want er is al zoveel ja. samenwerking tussen de katholieke kerk... en de protestantse kerk, ja. om het maar even zo te zeggen. Dus dat is... Dat is heel goed. Maar goed, dat was de feestavond. Ja, er was nog één onderwerp. Uh, is er hier werk met agressie? Uh, is het niet. Nee, uh, Behalve dan met wat uh, handhavers. Maar. <laughs> nou, dat uh, U zult echt af en toe versteld staan... van wat onze handhavers naar zich toe geworpen krijgen. Uh, en ook dat is mensenwerken. Uh, maar ik vind het wel... Uh, als inwoner en als bezoeker ben je wel degene die ook al zelf respectvol moet blijven. Los van wat er gebeurt. Onze handhavers schrijven niet voor de lol. Uh, maar daar doelde ik nog geen eens over. Ik ben portefeuillehouder voor de politie-ET-eenheid Noord-Holland. Voor veilige publieke taak, agressievrij werken. En dat is een traject dat vanuit binnenlandse zaken is gestart. En daarmee hebben we eigenlijk gezegd, we moeten weer een streep trekken. Tussen wat normaal is en niet normaal. En ik realiseer me dat die woorden misschien in deze verkiezingsstrijd die we hebben gehad een kleuring zijn. Maar dat bedoel ik niet zo. Ik vind dat gewoon sommige dingen kunnen en sommige dingen niet. Dat voelt iedereen op zijn buik en op zijn water aan. En men weet dat eigenlijk ook wel. En, we weten, en wij als overheid en als overheidsmedewerkers en daaraan gelieerd, gelieerd de politie, de brandweer, de ambulance, noem ze allemaal maar op die hebben te veel toegelaten. Dat is mijn stellige overtuiging vanuit het feit... ja, het moet, we moeten een dikke huid hebben. Nee, zo is het niet. Wij moeten wel degelijk een grens trekken... en natuurlijk moeten we iets meer kunnen incasseren... in het kader van de emotie. Maar als mensen te ver gaan, moeten wij zeggen... stop, stop. ver, dit kan niet. Daar moeten we het over hebben. En als mensen dan vervolgens hun excuses aanbieden... ben ik die eerste die zegt geaccepteerd. Want dan kun je verder op de inhoud. Maar als dat niet gebeurt dan moet je een grens trekken en zeggen... de volgende keer dat u dat weer doet, bent u hier niet meer welkom. Ja. Want dat is de enige manier om te gaan bereiken... dat onze mensen op een verantwoorde manier hun werk doen. Ja. Want ik word er echt beroerd van als ik zie dat politiemensen... worden uitgescholden, bespuugd en dat soort dingen... terwijl ze gewoon hun werk doen. En natuurlijk gebeurt het wel eens een keer een paar procent... Dat dat ongelukkig gebeurt. Maar dat moet niet gelijk de norm zijn. Gaat u maar bij uzelf na. U maakt ook onderdeel van de samenleving uit. Daar vergist u zich ook wel eens. Maar als u dan vervolgens wordt neergezet als iemand die dat altijd doet. Ja, ja dat raakt mensen. Ja. Nou, en daar ben ik nu mee bezig. Om te kijken: kunnen we dat dit jaar nog eens op een andere manier gaan doen. Zodat je dat werken vanuit de politie bijvoorbeeld... dat die mensen weer veel meer trots daarvan krijgen... maar dat wij ook nog veel meer trots vanuit de samenleving gaan geven... en dat we dat ook gaan teruggeven. Fijn dat u dat zo gedaan heeft. En dat zijn hele langjarige bewegingen. Dus daar, ik dacht van nou ik zet hem er een keer op. Dan weten de inwoners ook dat ik soms uh, met de benen op tafel met een groep mensen daarover nadenk. Van hoe kun je dat nou langzaam vorm laten krijgen. Want dat, daar moet je echt jaren aan werken. Ja. Wat, wat ik wel eens hoor, maar goed ik heb het ook zelf gezien. Is dat uh, handhavers met name de wat makkelijkere zaken sneller uh, aanpakken. En de wat moeilijkere zaken... Maar laten gaan. En daarmee ja. bedoel ik bijvoorbeeld dat oude dametje, wat op de fiets aan de Hema wil, die wordt bekeurd terwijl de scooters achter de bekeurder uh, voorbij scheuren door uh, ja, langs de HEMA. En hetzelfde bijvoorbeeld met uh, motorrijders die hier met uh, 20, 25 man komen in een gesaboteerde uitlaat, waardoor je kopjes bijna van tafel trillen als je op het terras zit. Daar wordt niks aan gedaan. Maar die auto die net even 10 minuten te lang bij een parkeermeter staat, die krijgt een bekeuring. 10 voor 8, want als het om 8 uur vrij is, dan lopen ze nog altijd even snel een rondje door de haltestraat Ja, dan denk ik van ja, daardoor als mensen dat steeds zien, kan ik begrijpen dat ze dan op een gegeven moment boos worden van ja, jullie pakken mij omdat het makkelijk is, maar wat echt overlast veroorzaakt, <coughs> sorry, daar wordt niks aan gedaan. En, en dat is natuurlijk ook iets waar, denk ik, anders bij kan worden omgegaan. Ja, en dat zijn bewegingen die we ook aan het inzetten zijn, eh, door in de prioritering van wat handhaving en politie gaan doen, daar accenten te leggen. En... Eh, Eigenlijk zijn alle voorbeelden die u aangeeft uh, min of meer incidentvoorbeelden. Want ik daag u uit en ik daag de luisteraars uit om over een jaar uh, gemeten mij aan te tonen dat er oude vrouwtjes op fiets uh, zijn Meer gepart. worden aangepakt. Meer worden aangepakt. Okay. Ik kan met vrij harde bewijzen weerleggen dat dat niet zo is. Maar dat is niet een interessante discussie, want je praat hier over beleving. Ja, dat is en wat klopt is dat wij jaren hebben gehad dat wij de makkelijke zaken te makkelijk hebben aangepakt. Dat klopt. Maar ook die beweging zijn we aan het veranderen. Helemaal mee eens. Dat heb ik al een paar jaar geroepen. Het valt op, hè? En dat inderdaad. heeft te maken met het feit... dat heeft de samenleving ook met al respect aan zichzelf te danken... want er werd wat makkelijk geroepen ook. En er was weinig waardering. Dus als je dan moeilijke zaken gaat aanpakken en je doet dat fout... krijg je hem twee keer over je heen. Ten eerste, degene die dat betreft, want dat zijn vaak de brutale... Ja? Die komen met een golf over je heen. En ten tweede, als we dan ongelukkig opereren... komt de samenleving ook gelijk met een oordeel over ons heen. Dus je moet die mensen heel erg motiveren... en er als bestuur ook vierkant achter gaan staan om dat te gaan doen. En dat laatste is ook in een wat verder verleden niet altijd gebeurd. En dat is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dan moet je die bestuur erop aanspreken. Nou, ja. Ik vind het al heel bijzonder dat... het. Een muntje gevallen is dat het, dat het toch een beetje zo is zoals ja. ik het schets. Ja, maar, het is wel wat ja, maar het is niet de norm. Nee, dat begrijp ik. Het is echt, je praat over incidenten, 4-5 ja. procent. En dat is ook omdat wij als, als overheid veel te bescheiden zijn... en de dingen die goed gaan onvoldoende zichtbaar maken. Nou. Ja, Want dat het, vinden we allemaal normaal, hè? Ja. Ja, dat iedereen zich aan de regels houdt, maar ja. het, het zijn inderdaad incidenten, laatst komt er een, een, een vrachtauto, niet zo heel groot trouwens, uit de, dat kleine stukje zeg maar naast uh, het, het, het gemeentehuis, dat ja, kleine een stukje kleine richting, je ja, kleine krocht inderdaad en die wil naar de haltestraat en die pakt gewoon de bocht voor ja. de rotonde ja. en die gaat zo de haltestraat ja. in, ik stond echt, ik heb het gezien, hè? Ja, die rotonde we misschien weg straks, hoor ik. Nee, maar even. Het, het andere dilemma is, we hadden het net over dit is een dorp. En in het dorp zit ook een soort zachte, grijs vlak. Een zacht vlak. Waarin je ook... Ja, dat kan soms ook als het geen gevaar heeft. Zou het ook kunnen. Dat is een beetje het lastige Daarom, Want die, als we dezelfde vrachtwagen hebben gezien. Er was geen verkeer op. Er waren geen andere auto's. Ik, heb, ik erger me er ook aan. Ik zou dat zelf niet doen. Maar om daar nog gelijk een bekeuring voor uit te delen. Of die mensen die... Om welke reden dan ook, dat ook uh, af en toe eens doen. Dat is, dat, dat is dorps. Hè? Wanneer doe je dat en wanneer doe je dat niet? Dat ja. is een gevoel daarbij krijgen. Maar dat ik... is de andere kant. Want als wij het overal zout op gaan leggen. dan maken we de samenleving echt kapot. Ja, ik vond het een hele mooie actie van u destijds. dat er uh, gekeken werd wie er dan te hard aan kon rijden. onder uh, het Sandvat Salaan, onder de bomen. En dat die mensen een brief thuis kregen. Nou, dat heeft mij wel uh, wat kritiek uh, heeft me dat opgeleverd. Nou, ik vond het heel goed. Uh, ja, maar ook daar zie je dat de regelgeving die maakt... Want er, daar heb ik uh, op het scherp van de regelgeving geacteerd. Maar we hebben me niet in dank afgenomen door een aantal mensen. Ja, ja die zeggen gewoon bekeuren, was hoort. Ja, Nee, door degene die zo'n brief kregen zelfs. Oh, ja. Nou, mogen ze blij zijn als ze geen bekeuring hebben gehad. Wij uh, zitten heel gezellig ja. te praten met elkaar. Maar uh, het is ondertussen het alweer? tijd geworden om uh, nou, afscheid te nemen. Dan dank ik de luisteraars thuis hartelijk uh, voor hun geduld weer. <laughs> en ik wens hun een heel bijzonder weekend. Dank u wel voor dank uw wel. komst en uh, graag tot de volgende keer. Graag. En we hebben muziek. MUZIEK De liefde tussen haar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 Thank You Deze papi die bij ons zit, uh, George Polman van de Rotary, uh, die gaat morgen ook uh, ja, goedemorgen, goedemorgen, Goedemorgen. Die gaat morgen ook hardlopen? Hè? Ja, het wordt is natuurlijk een heel evenement. En inderdaad, het lopen dat is vandaag al gestart. Met 18 kilometer en 30 kilometer. Dus die zijn ja. vanochtend al heel vroeg gestart. Heel veel mensen in het dorp gezien. Ja, en dat gaat natuurlijk vanaf 12 uur worden gefinished. Dus dat is natuurlijk een drukte van belang uh, ja, in mooi, het centrum. He? Ja, hartstikke mooi. Ja. Uh, dit, hey. is, dit is de tiende editie. Jij bent vanaf het begin al betrokken bij de Securen. Ja, dat klopt. Uh, wij hebben, ja, ik ben dan lid van de Rotary Club hier in Zandvoort. Ja. En die zijn altijd bezig met fondsenwervingsevenementen. We hadden ooit het Zomerslottenfestival, een soort spel zonder grenzen. En dat was een hele tijd een groot succes met heel veel bedrijventeam's die deelnamen. Daar heb ik nog hele leuke foto's van. Ja, ja, en op een gegeven moment werd het toch wat lastiger om de bedrijven binnen te halen. Ja. En toen dachten we, we moeten iets anders gaan doen. En toen kwam uh, iemand bij onze club, eigenlijk twee mensen, Peter Keller en Dick Alga, die kwamen met het lumineus idee... We gaan een loop-evenement doen op het circuit, een marathon en ja, Wat bleek, het circuit die wil natuurlijk graag dingen doen zonder dat dat ten koste gaat van de geluidsdagen. De gemeente die wil graag jaar rond uh, toerisme. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie aftrap van het seizoen. En uh, het bleek dus dat we al heel snel de handen op elkaar kregen uh, voor dit evenement. Nou, Le Champignon haakte ook meteen aan, want ja. die waren op zoek zo naar een, een alternatief. Goede partner, hè? Ja, so, uh, uh, we hadden ons niet gerealiseerd hoe groot het evenement zou zijn. We met hadden vreemd. gedacht van, nou, misschien 3000 mensen de eerste keer, maar dat werden al meteen 9000 man. Ja. En dat kan je niet uh, met een uh, clubje van 25 vrijwilligers uh, in goede ja. banen leiden. Dat red je niet. Nee, heb je echt professionals bij nodig. Ja. Nou. Um, maar is dit ook meteen de aftrap? dus nog niet de opening van het seizoen, toch? Of wel? Nou, zo wordt het uh, natuurlijk wel een beetje gezien. Uh, ja, rond toerisme. Je hebt misschien wat activiteiten in de winter. Maar nu, ja, je ziet het aan het weer. Het we seizoen we nu gaan beginnen. We hadden vroeger de, de opening van het uh, zomerseizoen. En werd er een zemeermin uit zee gehaald. Uh, ja, ja. Dus misschien dat het misschien een leuk idee is om die <lacht> dan naar het circuit te brengen. En dat ze mee gaat lopen of zo. Maar <lacht> gelijk, begrijp ik verkeerd ja. plan. Ja, ja, ja. Um, de tiende editie... Um, dat is natuurlijk een groot succes. Jij zei net, de Rotary die zocht dus een, een manier om wat gelden binnen te ja, dat klopt. verwerven. Ja. Um, maar dat wist ik helemaal niet. Dat het vanuit de Rotary uh, werd georganiseerd. Uh, ja, dat is verder eigenlijk ook niet zo interessant. Het gaat erom dat je hier in het dorp uh, een goed evenement hebt. Wat Sanford op de kaart zet. En waar ja. alle inwoners veel plezier van hebben. Ik hoop ook echt dat uh, en mensen de langs de kant gaan staan. Ja, dat ondernemers dit zien als een kans waarmee ze dus uh, niet alleen zelf op de kaart helpen zetten, want dat doe je met z'n allen, maar ook uh, gewoon hun business uh, verder kunnen uitbreiden. Ja. En uh, ja, iedereen heeft uh, af en toe een idee en succes heeft vele vaders, maar dat, dat maakt ons niet uit. Uh. Ja. De halve marathon. We hadden net even de pauze er al over. Jullie dachten dat is de eerste keer Nou, het is de eerste keer dat het nu uh, bij die circuitrun uh, wordt. Uh, ja, ik zei al, we zijn begonnen met een, een marathon estafette. Dus tien rondjes over het circuit van vier kilometer. Uh, Le champion heeft het al meteen uitgebreid met een 12 kilometer loop en een 5 kilometer loop. Uh, natuurlijk ook de wandeltocht en het fietsen morgen. Ja. En dit jaar dus wordt eerst een halve marathon erbij. En dat is meteen uh, een succes. Ik geloof dat er al iets van 2.500 mensen zich daarvoor hebben aangemeld. En daardoor komen we met het loopgedeelte nu al over de 14.000 deelnemers morgen. Ja, dat is het voordeel natuurlijk dat je het zeg maar splitst in meerdere, of meerdere disciplines. Hè? Dat er dus meer mensen daar gebruik van kunnen maken. Ja, het is uh, zo dat wij lopen met een VIP-team. En wij hebben gezegd van nou we proberen eigenlijk zoveel mogelijk mensen de 12 kilometer te laten lopen binnen ons team. Want dat leek ons het gezelligst. Uh, Niek Meijer die hiervoor was die loopt ook met ons mee en die is helaas geblesseerd. Maar die had het aangedurfd om de halve marathon te lopen, als hij niet geblesseerd was geraakt. Welke vips heb je nog meer? Um, vertel, ja, hebben we hebben natuurlijk uh, <laughs> Gert-Jan Bluis, uh, de wethouder. Ja. Um, een jeugdvriend uh, van mij, Wouter Kolk, uh, die is nu directeur bij Albert Heijn. He? Die heeft laatst hier de Albert Heijn uh, ja. geopend. Uh, en uh, de heer Teven, die heb ik uh, eigenlijk niet meer gesproken sinds uh, de bonnetjes. Uh, <laughs> ik ben benieuwd uh, wanneer die weer aanhaakt. Maar die heeft ook een aantal keer meegelopen. En uh, uh, VIP 10 betekent eigenlijk dat je ja. 100 euro betaalt voor het goede ja, doel. Precies. Uh, dat dat, dat is niets, eigenlijk ja. voor ons het belangrijkste. En dan zorgen dat je goeie, goede faciliteiten hebt uh, vooraan kan starten. Het zand is nog lekker vers, niet ongepast. Geploegd. Je hebt een goede uh, lounge van wij uit, kan starten met een hapje en een drankje. En dan eindigen we weer met een gezellige afterparty uh, bij Larol en Hardy in het dorp. Zijn er mensen die zich dan als VIP kunnen aanmelden voor, dit jaar niet meer, maar voor volgend jaar? Dan kunnen ze zich nee, bij de loterien Ik heb zelfs nog een, een kleine vijf uh, startbewijzen over, omdat uh, mensen geblesseerd zijn geraakt. Oké, okay, ja. dus mochten er nog mensen zijn die zeggen, ik wil ja. me wel melden bij dat VIP-team, dan uh, kan dat? Laat ze naar de radio bellen en dan neem ik wel contact op met jullie. Oké, okay. dus en naar de radio, dat betekent Hotel Hoogland in dit geval, want okay, nou, daar dat zitten is we goed. natuurlijk. Ja. Uh, kijk even op... Uh, Internet en dan vind je vanzelf een telefoonnummer en meld je aan. Eh, het kost wel wat, hè? het kost 100 euro. Ja, maar goed, we krijgen. Ik heb een nummer shirt aan. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Niet zien. Ja, prachtig shirt. Uh, Mijn shirt het. wordt gesponsord. Uh, je hebt natuurlijk je entreebewijs, uh, de afterparty. En je bent een VIP. En je bent een VIP. Je mag vooraan starten. Je Precies. mag inlopen in het vak met de topatleten. Nou, nou unie ik ben hoe uniek is dat van, uh, van de radio, hoor? Ja, weet jij het nummer hier van Hotel Hoogland? Nou, van Hotel Hoogland niet, maar we zijn daar zo weg. Maar vanmiddag zitten we uh, uh, natuurlijk niet. Hier. Hier, maar ik weet niet hoe lang het nog mogelijk is om je aan te melden, want dan gaat het dus om. Ja. Oh, als dat vandaag gebeurt, uh, ik ben tot 12 uur vanavond wakker, dus dat is geen probleem. Okay. Wil je niet je eigen nummer misschien even doorgeven? Uh, ja, dat kan ook. Uh, 06 Als je okay. straks uh, weggaat, ga je het nog één keer noemen, dan kunnen de mensen de rekening mee houden dat ze het als kunnen het... opschrijven, mochten ze geen pen bij de hand hebben. Ja. In 1977 hadden wij dus gehoord van Klaas Koper. Die had even gebeld naar Hotel Hoogland. Was er al een eerste halve marathon. En die werd dan gewonnen door meneer Vossee uit Haarlem. Um, nu hebben jullie op circuit ook uh, een halve marathon. Het, de belangstelling die loopt natuurlijk erg uh, toe. Hè. Het is niet zo dat het, uh, dat het onder, ach, ja, achtergebleven is eigenlijk de, uh, qua aandacht. Maar... Zijn er limieten aan op het moment dat jullie straks 25.000 mensen hebben die willen lopen? Uh, nee, we hebben dat eens. met uh, Le champion al een keer besproken. En we zitten nog lang niet aan onze limiet. Je hebt okay. natuurlijk, en Dat is al leuk van Zandvoort. Uh, het dorp heeft een enorme potentie. Als je kijkt naar het circuit, uh, de ruimte die daar is. Het is nu eens druk, maar je kan makkelijk uh, naar de 25.000 uh, lopers op de zondag. Uh, het strand, de duinen, je hebt hier ruimte genoeg om uh, de tocht uit te zetten en een alternatieve route nog te doen eventueel. Dus kijk maar naar de Dam tot Dam, dat is nu uh, gelimiteerd. Ja tot 40.000. En dat komt ook omdat ze een nachteditie ervan hebben gemaakt. Maar uh, ik denk dat moet je ambitie zijn als dorp. Uh, ja. Zorg maar dat je gewoon uh, die getallen gaat halen. Nou. Ja, want er was mijn volgende vraag van uh, welke evenementen hebben uh, een groot aantal lopers wat nu het hoogste is van, van Nederland voor het lopen bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk dat wij in de top 4 staan. Uh, dus de Dam tot Dam uh, dat is uh, toch wel het grootste evenement. Uh, je hebt de zeven heuvelenloop, uh, dan nog eentje en dan uh, de circuit. Maar ik geloof dat het al groter zijn dan de halve van Egmond ja. en uh, de.